1 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. Zo'n 4000 mensen hebben in Boston de afscheidsceremonie bijgewoond... voor de agent die omkwam op het terrein van de Massachusetts Institute of Technology. Naar nou, wordt aangenomen is de 26-jarige Sean Collier vermoord door de broers... die achter de bomaanslag op de Boston Marathon zaten. De precieze toedracht is nog onduidelijk. Politiemensen uit alle delen van de Verenigde Staten... waren bij de plechtigheid op het universiteitsterrein. Ze werden toegesproken door onder andere vicepresident Biden. Staatssecretaris Wekers van Financiën ontkent dat hij heeft gejokt toen hij zei niets te weten van de fraude met toeslagen door Bulgaren. RTL meldde vanavond dat ambtenaren van de Belastingdienst zeggen dat de staatssecretaris daarover jokt. Ze vinden dat Wekers veel eerder had kunnen ingrijpen in de Bulgaarse toeslagenfraude, omdat hij daar al lang van op de hoogte was. Zondag bleek dat Oost-Europese bendes op grote schaal in Nederland fraudeerden met toeslagen en uitkeringen. Weker zegt ernstig geschokt te zijn en van deze specifieke vorm van fraude niets te hebben geweten. Gebruikers van DigiD ondervinden opnieuw problemen. Sinds dinsdagavond konden gebruikers ook al niet inloggen bij overheidwebsites vanwege een DDoS aanval. Een paar uur geleden meldde het ministerie dat de problemen waren opgelost. Nu wordt het systeem volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw aangevallen. De politie pakt minder illegale op dan is afgesproken. Onder het vorige kabinet werd bepaald dat er afgelopen jaar 4800 illegalen opgepakt moesten worden. Maar agenten arresteerden er ruim 3500. Dat meldt nieuwsuur op basis van een rapportage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politievakbond de ACP is niet verrast. Volgens voorzitter Van de Kamp heeft de politie te veel andere werkzaamheden.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan... waarin het vannacht over vriendschap gaat. Een thema dus dat ons allemaal aangaat. Vriendschap die ook centraal staat tijdens de manifestatie... My Friend, My Enemy, My Society, die morgen van start gaat in Amsterdam. En daar is ook de voorstelling... Ons vertrouwen is nergens op gebaseerd te zien... van toneelschrijver, regisseur en filosoof Bo Tarensken. Hij is nog steeds mijn gast en samen we, hopen we met u te mogen gaan praten over vriendschap... Wanneer noemt u bijvoorbeeld iemand uw vriend? Heeft u levenslange vriendschappen? En hoeveel pijn doet het als een vriendschap verbroken wordt? Spel ons op 0800-1121, 0800-1121. Mail naar kazaluna of twitter met hashtag kazaluna. Uh, er kwamen al wat tweets uh, binnen Bo over de muziek die je had meegenomen... ook van Lotte van Dijk. Uh, dus uh, uh, die heeft er een paar fans bij, uh, ja. uh, dankzij het feit dat jij haar liedje wilde, wilde laten horen. Ik wil eerst nog heel even, voordat we met de luisteraars gaan praten... terug naar jouw voorstelling. Hè? Ons vertrouwen is nergens op gebaseerd. Wat ik me nog afvroeg is, wat ja. zie ik als ik daarnaar? Toega. Ik kan er, geloof ik, op 15 en 16 mei naartoe in Bellevue in Amsterdam. Maar Wat ga ik meemaken? Je hebt het er in het vorige uur natuurlijk over gehad waar de voorstelling uh, uh, op gebaseerd is, inhoudelijk gezien, maar wat ga ik zien? Nou, wat dat over controle, wat jij gaat zien of meemaken, daar wil ik geen controle over hebben. Ik, uh, ik zoals ik al net zei, dat, dat begrip vertrouwen... wat nu totaal versleten en uitgehold is... door het door de, de, de politieke taalgebruik... wat niet belichaamd is... wat niet uh, persoonlijk is... Uh, wat niet geladen is... Uh, dat begrip vertrouwen... Daar, daar, daar ben ik in gaan zitten. En dat... Um, um, dat, dat probeer ik... Uh, eigenlijk helemaal... de verschillende lagen ervan... en, en um, wat het is, wat het doet... wat, wat dat met zich meebrengt... Um, daar probeerde ik eigenlijk uh, ja, te ontdekken tijdens dat schrijfproces en denkproces... wat, wat, dat, wat voor beeld dat oproept. Mm -hmm. En die beelden, of dat, dat, dat beeld, dat grondbeeld eigenlijk... wat er bij mij opkwam, uh, dat wil ik gaan doen die avond. Dus, uh, wat, wat en je... hoe ziet dat grondbeeld eruit? Ja, uh, nou, dat, dat, dat is in ieder geval... Uh, uh, hoe, hoe dat eruit ziet... Uh, ja, dat, um, ik, ik, wat ik, wat ik uh, het liefste wil is, is dat ik een uh, ruimte uh, schep waarin uh, je als publiek uh, vrij kan associëren en, en je eigen um, uh, verhalen op, uh, uit kan halen en mee kan verbinden. Op basis van wat jij vertelt in die performance. Op basis wat ik doe en vertel. En ik zou ook. Gedeeld heb ik uitgeschreven en gedeeltelijk. Uh, improviseer ik. Dus, dus de gedachten die ik op dat moment heb... Uh, over vertrouwen, die, die deel ik. Of vertrouwen of over dat uh, niets waar ik het net over had. Namelijk ja, dat dat eigenlijk het ultieme vertrouwen is. Hè? Precies. Het, het, het geloven in het niets. Vertrouwen, als je erop inzoomt, dan is dat gewoon helemaal niks. Ja. En eigenlijk is dat, dat niets zo'n beetje de hele tijd... Wat ik, waar ik probeer omheen te cirkelen. Dit... dit klinkt nog vrij abstract, maar um, sowieso moet je gewoon naar die voorstelling komen kijken. Maar uh, het, het is uiteindelijk wat ik ga doen. Maar die voorstelling die ontstaat daar dus ook ter ja, plekke zeker, voor een deel? Zeker, zeker. Ik wil ook kijken wat dat niets met mij doet. Dus dat ik niet weet wat ik nu moet zeggen, wat ik nu ga zeggen. Voor hetzelfde geld ben ik vijf minuten stil op een gegeven moment. Of ik, ik begin als een gek te praten... Uh, Nee, over wat er in me opkomt of, of, of waarvan ik denk... nou, dit, dit heeft nog een beetje aandacht nodig. Um, dus dat, dat, dat hangt echt van de avond af. Ja, een voorstelling over dat begrip vertrouwen. Eh, helemaal in het begin van het vorige uur zei je... Eh, als het om vriendschap gaat, zijn er ook vrienden... die ik volstrekt wantrouw, maar die toch heel erg mijn vriend zijn... en dat hopelijk ook heel lang blijven. Als het gaat over voorstellingen, films, boeken over vriendschap... is vriendschap een mooi thema voor een theatermaker? Ja. Jij uh, gaat het nu meer over vertrouwen hebben natuurlijk, maar vertrouwen uh -huh. heeft met dat begrip vriendschap te maken. Ja, ja, ja. Het, het is zeker een mooi. Uh, het, het, is, het is een heel complex iets natuurlijk, vriendschap. Het is, het is, nou ja, je ziet hoe moeilijk het is om dat te definiëren. Uh, het is heel intiem. Uh, een voorbeeld van een um, mooie voorstelling is uh, Hanna en Martin. Het gaat over de Joodse filosoof Hanna Hannah Arendt... Uh, die een, uh, in het echt, is echt gebeurd, een liefdesrelatie kreeg... met de nazi-filosoof Martin Heidegger, een uh, Hitler-aanhanger. Um, Hannah Arendt was heel erg, heel erg kosmopolitisch. Terwijl Martin Heidegger die zei... Als je, niet, als je niet aan een plek, aan een vaste bodem kunt binden... dan kun je ook niet nadenken. Dus <laughs> volstrekt elkaar tegengestelde. Ja. Nou, Mug met de Goudtante heeft daar een hele mooie voorstelling over gemaakt. Die op de toneelgroep. De toneelgroep uh, die op 4 mei in het kader van na, uh, Theater naar de Dam uh, speelt. Uh, om 9 uur. Uh, Waar speelt hij? Die? die speelt in de Nieuwe Liefde. In Amsterdam, het centrum van Hupo Oosterhuis. Hè? Precies, uh, van Hupo Oosterhuis. Uh, ja, in het kader van Theater Na de Dam om um, um, uh, 9 uur. En dat is een hele mooie voorstelling. Um, die die uh, ja, complexe liefde die. Ook later. Een vriendschap is geworden en gebleven nog heel lang. Zelfs na uh, dat duidelijk werd wat voor verschrikkingen uh, hebben plaatsgevonden. Ze dus konden toch bevriend blijven. Een complexe uh, vriendschap is dat toch een groot wederzijds gesprek, uh, respect... Ja. Is daar toch nog gebleven? Ja, ja je bent trouwens een van de initiatiefnemers geweest hè? van Theater na de een initiatief waarbij uh, in het begin alleen Amsterdamse theaters voorstellingen aanboden na de Dolendening op 4 mei. Klopt. inmiddels is dat een landelijke, uh, landelijke ja, manifestatie? Voor het is. eerst in het hele land nu. Ja, dat ja, is. Overal Den Haag, Utrecht, Almere, Amsterdam, uh, Groningen, Vlissingen, Maastricht. Ja, dat heb ik samen met je eerst anders opgezet drie jaar geleden en of vier, ik weet het niet. En dat is enorm uit de hand gelopen. Ook grote voorstellingen carré over uh, de oorlog... Uh, met allemaal jonge mensen, Ruud Wijsman. Speciaal en, voor die avond gemaakt? Speciaal ook. voor die avond gemaakt. Ja, waarom wilde jij dat maken, dat Theater Naderdam? Uh, nou, uh, onder andere um, dat ik uh, met, met die uh, Jair, die, die toevallig uh, een van mijn allerbeste vrienden is... Uh, we een, um, ja, een groot... Um, Belang voelen uh, bij uh, geschiedenis voor een, een samenleving. Hoe, hoe, hoe geschiedenis, bewustzijn van geschiedenis... een maatschappij um, ja, kan... Uh, opvoeden klinkt verschrikkelijk streng en pater, paternalistisch, mm -hmm. maar mm -hmm. dat is het wel. En dat maakt ook niet uit dat het paternalistisch is. Maar kan helpen opvoeden en helpen ontwikkelen... en met zichzelf in contact kan komen. Laten zien wie je bent. Geschiedenis is wie je bent gewoon. Hoe je bent geworden, wie je bent. En we dachten, het ja, theater dat is zo'n mooi vorm hm? om dat te doen, om die geschiedenis in te, te, te tonen, die, die ook die doodherdenking even een, een boost te geven, want dat is zo algemeen geworden. Terwijl als je gewoon zegt, nou, we doen gewoon allemaal voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog, geen gezeik, 40-45, duidelijk kader, dan kun je ergens toe verhouden dan, uh, als publiek, dan, dan uh, een, een uur na de herdenking, dan. dan wat ik net zei over het verhaal waar ja, je in precies, hangt, ja. dan heb je een verhaal waar je in kan hangen. Dit is een verhaal uh, wat ons, ook al haat elkaar... ons toch verbindt als uh, volk of als plek. Niet eens als volk, maar als plek. En dat verhaal moet verteld blijven worden en in het theater... Ja, daar worden nou eenmaal de verhalen op zijn allermoois verteld vaak. Hè? Precies. Je noemde die voorstelling over Hannah uh, Arendt en uh, Martin Heidegger. Heidegger precies. Um, als, als een mooie uh, voorstelling rondom het thema vriendschap. Mm -hmm. Er is natuurlijk ook heel veel geschreven in liedjes over vriendschap. Ik hoef het goede doel maar aan uh, te halen. Hè. Vriendschap is een illusie. Nou, daar zijn we dus niet uh, mee eens. Dat wordt uh, helder uh, vannacht. Maar we hebben twee andere voorbeelden van vind ik heel mooie liedjes over uh, de vriendschap. Ik ben heel benieuwd hoe jij vindt dat vriendschap hierin benaderd wordt. Eerst een liedje, een fragmentje, daar tenminste uit, van uh, Brigitte Kaandorp. Kom dan bij mij. Als het zwaar wordt om je hart Als de tranen bijna stromen als de angst je overmand, met een brok in je keel en een knoop in je maag. Als het zwaar wordt om je hart, en je weet niet wat het is... Dan moet je komen. Als het zwaar wordt in je hart, dan moet je komen. Is dat ook jouw definitie van vriendschap? De vriend als de schouder om op uit te huilen. De vriend als uh, de bieder van troost. Ja, het is... Uh, uh, het is alleen mijn eerste reactie bij deze tekst. Is, dan moet je komen, dan, dan voel ik me meteen doodgeknuffeld. <laughs> en, en daarom <laughs> is, is het een soort... Uh, een, een, een soort zorg die uit deze tekst spreekt... waar ik me niet zo goed in kan vinden. Maar... Het, het gegeven dat je als vriend een, een ruimte voor je vriend bent. Dat, dat, dat, uh, dat is wel heel belangrijk. Vriendschap is een heel ruimtelijk begrip. Het is eigenlijk een soort uh, ja, scenische werkelijkheid. Het is een plek. Wat bedoel je daarmee? Een scenische werkelijkheid? Nou, het, het, is een, het is een plek. En die wordt gemaakt door de mensen die die plek innemen. En als die plek er niet voor je is, dan ja dan wordt die vriendschap meteen een stuk minder waard. Inderdaad, het gaat erover dat, uh, dat iemand ruimte voor je heeft als, het, uh, als die nodig is. Ja, die, die wil jij wel bieden en die hoop je ook dat je vrienden je bieden. Maar je uh, vindt dit iets te dwingend. Dit, dit klinkt mij iets te maar het is misschien mijn probleem... dat ik die teksten altijd veel te letterlijk neem. <laughs> het is kunst, hè? Het is kunst. <laughs> Dan een ander voorbeeld van een liedje van Maarten van Roosendaal... over een jeugdvriendje, een jeugdvriendje dat verongelukt... maar dat toch voor altijd dat vriendje blijft. Hoor je de bal, hoor je de vlaggen? Hoor je de jongens van HSV? Hoor je hun op en op de tegels...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 Uit Jij blijft bij mij van Maarten van Roosendaal. Een vriendschap die niet voorbij gaat, hoewel de fysieke vriendschap er natuurlijk niet meer is. Nee, ik kan dit liedje niet horen zonder mijn kennis over het feit dat dit gaat over een vriendje van hem, wat op zijn elfde, toen ze elf waren, uh, is, is, is overleden geloof Is Voor ongeluk, voor ongeluk ja, aangereden. Dus dat, uh, dat, dat, is, dat, dat, dat hoor ik onmiddellijk. Dus het is een. Uh, het is, het is, dit lied is geen beschrijving van de situatie, maar het is een bezwering. En uh, het, is een, een, het is in die zin een handeling. Het is een uh, bezwering die wordt uitgesproken. En we hadden het net over vriendschap als, als utopie. Dus iets waar je voortdurend naar streeft. En mm -hmm. je maakt even de grap over: vriendschap is een illusie. Mm -hmm. um, ja, dat, dat lijkt op elkaar. Een utopie is ook een illusie, maar wel iets waar, wat je najaagt. Dat, dat zit ook in het liedje en dat vind ik ook heel mooi aan. Um, je, je hebt het ook het idee, als je hem dit hoort zingen... dit was zijn allerbeste vriend en hij zou nooit meer zo'n vriendschap kunnen bereiken. Ook omdat hij niet meer elf is en nooit meer elf zou kunnen zijn. Maar ik dacht ook, toen ik het nu weer voor de tweede keer hoorde... toen je het me liet horen, ik dacht... nou ja, je, je, je verandert uh, als mens. Of in ieder geval, je beweegt door... Dus de vriendschap die je met iemand hebt, uh, die, die, die zullen niet blijven waarschijnlijk. Of die kans is heel groot dat, je, dat, dat, dat, dat ik op mijn vijftigste weer heel andere vrienden heb dan nu. Ja, maar ja. deze vriendschap blijft dan misschien wel. Ja, maar die is vastgezet. Die, die is vastgezet door, ja, door de gebeurtenissen. Door de dood, door de scheiding. Die, die, die zit daar nog steeds in, die man. Maar zie je iets in het beeld dat je, dat je uh, doordat je je verbindt met je vrienden. Uh, daardoor ook het leven van die vrienden uh, kan overnemen. Daar, daar gaat het eigenlijk over. Hè? We gaan samen kijken hoe Duitsland wereldkampioen wordt. Of hoe, sorry. Hoe oh, nee, ik zit niet zo in het voetbal. <lacht> hoe Nederland wereldkampioen wordt. Ik zeg u iets heel feestjes <lacht> <lacht> <lacht> <heel lacht> <te lacht> <lacht> voor mij later. Ja, ja, precies. Yeah. <lacht> uh, samen, ja. Mm. Dat, dat, dat, dat, dat samen dingen doen. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is heerlijk. Dat je. Um ik noem dat dan ook een groep, ook al gaat het maar over twee mensen... maar dat je samenvalt met iets wat groter is dan jij. Um, ook een soort van, ja... Het is, het is en, en je bent groter dan je bent, want je bent met z'n tweeën. En je bent er niet, want je verdwijnt in een, in een twee zijn. Dus dat is, dat is heel paradoxaal, maar... Um, ja, opgenomen, gedragen worden. Ook, ook, ook daarin hangen. Daar hebben we ja, dat, dat ja, hangen ja. in, in het verhaal. Al is die vriend er dan fysiek niet meer. Ja. Nee. We praten straks ook graag met u verder over vriendschap. Eh, over bijzondere vriendschappen. Over het verschil tussen intimiteit en vriendschappen. of hoe belangrijk intimiteit misschien is in de vriendschappen die u onderhoudt over vriendschappen die verbroken zijn. Hoeveel pijn dat dat uh, dan doet. En misschien heeft u wel uh, hele lange vriendschappen. Ik weet, mijn moeder die is uh, uh, in de gelukzalige omstandigheid geweest... dat ze 92 is geworden. En ze had in haar leven een vriendschap... die meer dan 85 jaar stand heeft gehouden. En dat is toch uh, ja, vind ik nog iets om jaloers op te zijn, zou ik maar zeggen. Dus misschien heeft u ook wel van die hele lange vriendschappen. Bel ons daarover op 0800-1121, 0800-1121. Mail naar Kazaluna.cv.nl of twitter. met Luna. En we hebben nog veel meer muziekjes uh, en liedjes... En, en mooie gedachten over vriendschap. Zoals bijvoorbeeld dit liedje van Spinvis van zijn meest recente album... Tot ziens Justine Keller is dit We vieren het toch. Ik klim naar de top. Maar de heuvel is zo stijl.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 Wat jij dan maakt is de beste grap. Alsof je nog iets zegt Pinwis, we vieren het toch van het album. Tot ziens, Justine Keller. Het gaat over vriendschap vannacht in Casa Luna En dat is omdat er morgen een manifestatie start in Amsterdam over vriendschap. Twee maanden lang debatten, voorstellingen, euh, lezingen, noem maar op. En die manifestatie die heet My Friend, My Enemy, My Society. En ik praat niet alleen met u over vriendschap. Dat doe ik samen met Bo Tarenskeen. Hij is toneelschrijver, regisseur en filosoof. En van hem is ook een voorstelling te zien tijdens die manifestatie. Ja, wat is vriendschap? Wanneer noemt u iemand uw vriend? Zijn er levenslange vriendschappen die heel belangrijk voor u zijn? 0800 1121, kasaluna uit of Twitter met hashtag Kazaluna. Ik heb een mailtje binnengekregen van Gonny van Oostveen. En Gonny schrijft... Ik heb heel goede vriendschappen met vrouwen. Onder andere met vriendinnen van al heel lang geleden. Zo heb ik een vriendin van de middelbare school... die ik jaren niet had gezien. We deden in 1968 eindelijk samen. En sinds een poosje hebben we weer contact. En we gaan eigenlijk gewoon weer verder waar we waren gebleven. Heel vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor een vriendschap uit mijn studententijd. Een goede vriendin en huisgenoot van toen... Vriendschappen met vriendinnen zijn zo vanzelfsprekend. Je voelt elkaar heel goed aan. Ik heb ook twee heel goede vrienden. En ook met hen is er een heel fijne vriendschap. Maar vriendschappen met mannen zijn anders. Heel waardevol, maar wel anders. Dat vind ik moeilijk uit te leggen. Met mannen praat ik over andere dingen. Meer over praktische dingen. Vriendschappen vind ik belangrijk. Ik kan niet zonder, maar er zijn wel gradaties in. In welke mate ken je elkaar? En wat wil je van jezelf blootgeven? Hoe kwetsbaar kun of wil je je opstellen... De allerbeste vriend die ik ooit had. Mijn man, die is er helaas niet meer. We kenden elkaar door en door. En gingen voor elkaar door het vuur, schrijft Ronnie van Oostveen. Ja, uh, Bo, uh, gradaties in vriendschappen, herken je dat? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, sommige vrienden zijn beter vrienden dan andere vrienden. Uh, zie je, die hebben meer ruimte voor je. Of... Uh, er is minder energie voor nodig om mm -hmm. die te zien. Of daar is het contact vanzelfsprekender en, en doorlopender. Dus daar herken je je van. Heb jij een beste vriend die uithoort boven al die andere vrienden? Nee, ik heb niet één allerbeste vriend. Ik denk dat ik er uh, vijf heb. <laughs> nou, dan ben je gezegend man. En ja. vriendschappen die vanzelfsprekend zijn, zoals gewoon iets schreef... Ja, dat, hoort een vriendschap vanzelfsprekend te zijn? Uh, nou, nou, nou, nee, niks hoort. Maar ik denk wel... Uh, dat er inderdaad een soort van... Uh, grondlaag moet zijn, inderdaad... Uh, waarop je je uh, tot elkaar kan verhouden. Ja. Maar dat... dat, dat... Het, het, het, hoeft niet, je hoeft, het, het, het contact hoeft niet vanzelfsprekend te zijn om goede vrienden te zijn. Ja, maar die grondlaag is dan wat maakt dat zij na al die jaren die vriendin van school weer treft en dat ze de draad oppakken. Ja, dus dus die grondlaag die is nog steeds uh, aanwezig. Precies, dat kun je ook misschien helemaal niet uitleggen. Dat is een soort chemie. Of een, ja. wat, wat met duizend factoren samenhangt. Een soort geur misschien. <laughs> en dan die laatste opmerking: mijn beste uh, vriend was mijn man. Hmm. Is, de, is dat de ideale situatie, dat, dat liefde en vriendschap samenvallen? Ja. Ja, ja, ik denk het wel. Dat iemand ook je maatje is. En uh, dat ja, liefde gaat, verliefdheid gaat op een gegeven moment, of tenminste, <tossimus> dat denk ik dan. Uh, ik ben 31. Maar dat, dat gaat op een gegeven moment over in een andere vorm. Op een gegeven moment gaat de verliefdheid weg. Maar je blijft wel bij elkaar, omdat je daarvoor kiest. En dat, dan krijgt die uh, liefde een andere vorm. Of die verliefdheid of die geilheid is er dan mm -hmm. niet meer. Maar het, het samen zijn verdiept zich. Gaat erover in een diep soort vriendschap. dat is, ja, volgens mij... Als het niet lukt bij een koppel, mm -hmm. ja, dan... Uh, dat is heel vervelend. Ja, maar in het geval van Gordy en haar man is dat gelukt. Ja. Je zegt dat, denk ik dan. Wil dat zeggen dat je op dit moment heel erg verliefd bent? Ik, ik, ben, ik ben op dit moment heel erg fijn samen met, met mijn vriendin, ja. En ja. Dat, dat heeft al trekjes van die uh, allerbeste vriend ook? Ja, we kennen elkaar nog heel, heel kort. <laughs> Vier, vijf maanden geloof ik. En uh, het rare is... Uh, ja, ze luistert nu mee natuurlijk. Maar dat, dat, dat, we, hadden, we hadden geen aanloop. De, de, de, de nacht dat we elkaar ontmoeten was ook meteen uh, de eerste kus. Mm -hmm. En nu kijken of er ook vriendschap groeit. Ja, dat, uh, dat is bezig, ja. Mm. ja. Aan de telefoon, meneer Zonneveld. Goedendag meneer Zonneveld. Nou, achter de naam. <laughs> Dag, Ad. Mogen we Ad hey. zeggen? Ja, uiteraard. Heel oh, goed. Uit de, uit de mooie stad, achter de duin. Achter de mooie Ja, Den Haag. Ik heb hem. Ja, ja. <laughs> zeg, Ad, is vriendschap belangrijk voor je? Heel belangrijk. En waarom? Ja, ik denk dat dat uh, een van de meest, uh, meest. Uh, ja, moet ik het zeggen, houvast is in het leven. En hoe ervaar je dat dan, dat? Hoe ervaar ik dat? Kijk, ja, dat vriendschap een houvast is voor je. Ja, moet ik, ik dat zeggen? Die maken we niet makkelijk. Nee, maar daar zijn we ook niet maar, voor, hè? Maar, ik, maar ik, ik, ik, ik zal proberen iets te ontschrijven. Ja, doe dat eens. Uh, ik ben misschien een, een extra toneel geval. Maar vriendschap met vrienden of vriendinnen... dat betekent voor mij persoonlijk... een vriend of een verdienen voor het leven. Waar ik zal met mijn leven voor zijn geven. Nou, dat gaat ver. Ja. Ja. Maar een vriend voor het leven. Dus jij raakt met iemand bevriend. En als die vriendschap eenmaal eh, beklonken is, als het ware... dan is dat een vriendschap voor het leven. Ja. Dat klinkt heel erg vreemd van mij, maar... Nou, dan weet ik niet of dat vreemd klinkt. Maar ik vind, ik vind het ook knap, want... Hè, er, er kan natuurlijk van alles eh, tussenkomen. Of daar eh, kan eh, ruzie ontstaan. Nou, ik heb... Ik, helaas heb ik... Zo verdienen verloren en ook vrienden. Ja. Zod... heel veel mensen die er zelf een eind aan gemaakt hebben, helaas. Mm -hmm. Waar ik 45 jaar of bijna 50 jaar de vrienden was, en waar ik over de vloer kwam met, met, bij de hele familie. En mocht ik dan nou zeggen. dat je dan je ook realiseert hoe belangrijk vriendschap is. Ja. Ja. ja. Uh, ik geef naar, naar Bo, uh, als je het goed vindt. Naar uh, Bo Thaanskeen. Uh, een vriendschap is meteen bij uh, Ad Sonneveld... een vriendschap voor het leven. Mm. Ik vind het enorm knap als je dat kunt zeggen... en je dat, dat dan vervolgens ook waar maakt. En dat doet hij volgens mij als ik hem zo hoor. Uh, ja, maar je wilt toch ook dat iemand blijft? Dat iemand bij je blijft? En uh, als je dat gevoel hebt... Nou, die man of die vrouw, die vriend, die vriendin, die blijft er gewoon. Die blijft bij mij, ook al zien we elkaar een jaar niet... spreken elkaar een jaar niet, dan zien we elkaar weer terug. Is het goed? Als je dat gevoel hebt, die, die blijft... ja, dat, dat voelt ontzettend veilig, natuurlijk. En dan... Uh... Dus dat geldt voor jou eigenlijk ook wel? De vrienden die je maakt zijn ook de vrienden voor het leven meteen? Dat, dat, dat weet je natuurlijk nooit. En ook, ja, wat meneer ook zegt, mensen gaan dood... of mensen gaan weg of, of, of slaan, een andere, slaan een ander pad in... Mm -hmm. Um, maar inderdaad, dat, dat gevoel wat je hebt. Of, um, maar wat ook in okay, de liefde wat ik met mijn vriendin heb. Dat is dat ik denk: ja, jij bent wel iemand met wie ik de rest van mijn leven door zou kunnen uh, praten. Of, of zou onder, kunnen onderzoeken wie jij nou eigenlijk bent. Maar dan streef je daar ook echt naar. Dan is het ook een actief proberen om zo'n vriendschap of zo'n liefde. een leven lang overeind te houden. Nee, streven. dat klinkt te vermoeiend. Het is, oh. het is iets meer waar je in hangt, wederom. Dus ja. een gevoel van. Die blijft, ja. daar kunnen we van overtuigd zijn. En de rest um, ja, de, valt daarbinnen, of zo, ja. in die ja. schaal. Als Sonneveld, nog een laatste vraag aan jou. Wat maakt jou tot een goede vriend? Mag ik nog wat zeggen, meneer? Ja, graag. Oh. Ik, ik had een, een van mijn goede vrienden, helaas, die, die is dan al een ziekte overleden ja. En dat was een bekende kastelijn ook. Ja. En die zei altijd, Aad... Vrienden kunnen kijken, we moeten vrienden kunnen blijven. En daar vond ik een hele wijze uitspraak van hem. Best net, mooi. Ik kom met mensen die verschillen. Ja. Ieder, Ieder mens is uniek. Ja. Je kan een mensenschuw hebben. Maar dat dik en dun zal ik altijd mijn vrienden en mijn vrienden blijven steunen. Ja, ja. en laat ik wil nog één ding van jou weten: wat maakt jou een goede vriend? Dat je die vrienden altijd blijft steunen, dat is helder. Maar nou, wat, wat ik, ik maakt jou ik... verder tot een goede vriend? Ik heb een mooie Spaanse vriendin, Andrea. <laughs> yeah. Helaas heb ik de laatste tijd geen contact meer mee. Maar ik blijf altijd tot mijn dood, tot de laatste snik, voor iemand opkomen. Kijk, en dat is een van en de kenmerken van tot, een. Tot mijn laatste adem. Aan Zonneveld, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. En tot de andere keer. En ook Bye. daar gaat, tot ziens, ook uh, u kunt bellen over uw vriendschappen... over wat u tot een goede vriend maakt. Of uh, u kunt ook bellen als u een vriendschap verloren heeft... en hoe dat dan gegaan is en hoeveel pijn dat gedaan heeft... en hoe u daarmee omgegaan bent. 0800-121, mail ik naar Luna, uit het PNL, en twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Ja, dit is een liedje van een Belgische zanger. Arne van Haken. Vorig jaar was hij te gast in Casa Luna. Onlangs verscheen zijn nieuwe single. Die heet Vallen en Opstaan. Als voorbode van een nieuw album. Maar dit liedje staat op zijn eh, vorige album. Zijn eerste album ook. Een liedje eh, geschreven naar aanleiding van een brief toen hij. Eh, toen ik niet goed in zijn zat, kreeg hij een brief van een goede vriend van hem. En uh, die had een, een mooie beeldspraak. Laat mij het plafond zijn waar ik altijd naar kan kijken. En uh, waar jij altijd naar kan kijken, liever gezegd. En dat beeld heeft hem er echt doorheen gesleept door die crisis. En daarover schreef hij dit liedje, plafond. Dit is Arne van Haken.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 Je plafond zijn als je s'nachts nog wakker ligt en naar boven bent dan staren met een lach op je gezicht. Radio 1, Casa Luna, Helco Span. We hebben het over vriendschap in Kazaluna. We zijn benieuwd naar uw verhalen, naar uw ervaringen. En we, dat is ondergetekende, maar dat is ook mijn gasttoneelschrijver, regisseur en filosoof Bo Tarenske. 0800-121-Kazaluna.ncv.nl Dat is ons mailadres. En dan krijg ik bijvoorbeeld een mailtje van Beb Unk. En Beb schrijft... Ik heb twee vriendinnen waarmee ik, schrik niet, 54 jaar mee bevriend ben. Ik ben nu 74, we hebben elkaar leren kennen op ons werk in Arnhem. We waren collega's en we zijn altijd echt bevriend gebleven. De ene vriendin heeft een gezin en de andere vriendin is vrijgezel. Zo nu gaan we uit eten, maar met de ene heb ik dan weer een heel ander contact dan met de ander. Maar als trio ervaren we deze vriendschap als bijzonder kostbaar, schrijft Beb Unk. Dat is mooi inderdaad, iemand die zo lang uh, uh, vriend heeft of vriendinnen heeft in dit geval. Dan een uh, mailtje van Diana. Uh, dat is wel interessant. Ik ben benieuwd wie jij daarover denkt. Diana schrijft... Uh, mijn oom heeft na jarenlang uh, de vriendschappen besloten af te breken. En uh, ik heb een paar foutjes gemaakt. Dat geeft ze dan wel toe. Ik heb ook al meerdere malen excuses aangeboden. Maar hij blijft bij zijn standpunt en wil die vriendschap niet meer oppakken. Wat kan ik nou nog doen, vraagt Diana zich af... Hmm. Vanuit jouw uh, expertise als theatermaker, als filosoof... wat zou zij kunnen doen om die vriendschap weer op te pakken? Of moet je dan maar toegeven dat het mislukt is met die oom? Um, nou ja, de, de, de mislukking zit in ieder geval in die oom, denk ik. En, en niet, misschien niet zozeer in, um, in die relatie of, of, of wat degene heeft gedaan. Want die heeft het geprobeerd goed te maken... Um, het kan zijn dat... Ik heb ook wel een keer een vriendschap verbroken. Maar dat, dat kwam omdat... Um, ik diegene associeerde met een bepaalde gebeurtenis in mijn leven. Dus dat had niet per se iets met diegene te maken. maar, dat, uh, dat maar was, was diegene daar verantwoordelijk voor, nee, voor die gebeurtenis? Nee, totaal niet. Stond er totaal buiten. Uh, die had wel bepaalde karaktertrekken... Uh, die ik ook heb en die ik van mezelf haat. Een soort sloomheid namelijk. En daar wilde ik even niks meer mee te maken hebben. Um, maar hij hoorde ook bij een vriendengroep... waar er dan iets was misgegaan. En daarmee wilde ik het... Um, vooral met die mislukking, daar wilde ik niks meer van weten... en contact mee verbreken. Dus dat is hij... eigenlijk wel een beetje oneerlijk. Want ja. die man kan dat niet helpen of die vrouw. Klopt, dat was het ook, is het ook. Maar um, dat, dat zat dus niet per se in die genen of in, in het contact of in de relatie. Maar, uh, het dat lag bij ik, jou? Het lag bij mij. Ik wilde niet meer herinnerd worden aan die episode, aan die gebeurtenis. Hm. En en hem associeerde ik hem daarmee. Dus uh, moest, moest, moest hij weg. Maar hij moet zich daar geen zorgen over maken, zeg je nu eigenlijk. Wie, wat? Nou, die vriendin kwestie moet zich daar geen zorgen over maken, want jij... Uh, uh, kon die vriendschap niet meer handelen. En in dit geval zou Diana zich geen zorgen moeten maken... over die mislukte vriendschap met, met uh, haar oom. Uh, dat, dat, dat zeg ik niet. Volgens mij... Ik zeg niet dat je je geen zorgen moet maken. Maar... Um, want de, de scheiding is er. En die is vervelend. Dus, dus tuurlijk moet je je zorgen maken. Maar uh, het is misschien niet zo verstandig... om jezelf uh, alleen heerser te maken van die mislukking... Dat, je als, dat jij de enige eigenaar ervoor, of als enige verantwoordelijke bent. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Want het nee. is hoogstwaarschijnlijk helemaal niet het geval. Maar moet je er wel bij neerleggen bij die mislukking? Uh, nou, nogmaals, niks moet. Nee, maar zou jij erbij neerleggen? Als iemand mij zoiets zou ja? uh, flikken. Um, dus als, als ik nu die vriend was die ik destijds heb weggestuurd. Um, nee. Nee, ik zou het contact zoeken en, en, en de onderste steen boven proberen te krijgen. Heeft die vriend dat gedaan bij jou trouwens? Nee. Nee? En stel, hij zou dan nu bellen? Het is al lang geleden, het is tien jaar geleden. Nee, maar goed. Nou ja, tien jaar geleden is het niet zo lang. Je bent 31, en dan lijkt dat heel erg lang. Maar ja, klopt. nee, maar stel, hij zou bellen? Ja, lijkt me leuk om een koffie te drinken. Ja. Ik ben hmm. wel benieuwd wie die is. Inmiddels. Je reikt hem de hand wat dat betreft. Mooi. Een mailje van Diana. Dankjewel, Diana. Aan de telefoon Hans. Goedenacht. Goedenacht. Hans, jij hebt ook minder goede ervaringen met vriendschap. Nou ja, eigenlijk... Uh, ja, vriendschap uh, was mijn partner eigenlijk. Maar, uh, dat uh, ga ik eigenlijk, eigenlijk ook als een soort van uh, vriendschap eigenlijk. Ja, maar, ja. ja, daar hadden we het over. Dat, dat als dat samenvalt is dat wel heel erg mooi natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ja, nou ja, wat mij eigenlijk is al, al gebeurd... is eigenlijk wel zeer uh, tragisch en zeer vervelend. Want um, ik ben daarbij ook nog mijn uh, dochter door kwijtgeraakt. Ook mm -hmm. Maar vertel eens, dat is inderdaad heel tragisch... Maar, maar vertel eens hoe die vriendschap met jouw partner dan uh, uh, de, min, de mist ingegaan is. Ik heb een fout van en mag ik ook vragen welke fout? Mm -hmm. Ik heb mijn, uh, mijn eigen dochter onder het schone uh, van het water laten vallen. Mm -hmm. En ik ben zo. Uh, uh, uh, ik heb niet gezien dat mijn dochter eigenlijk uh, uh, hulp nodig had. En uh, wat het, het gewoon goed met mijn dochter. En er waren ook geen aanwijzingen dat mijn dochter hulp nodig had op dat moment. Hmm. Uh, want ze was vrij helder en ze was vrij bij. Uh, een dag later bleek me anders. Yeah. Uh, ja. we zijn naar het ziekenhuis gegaan en zijn uh, er terecht gekomen dat hij dus een, uh, een, ja, een, uh, een breukje in haar uh, hersenletschedel had. Hmm. Um, dat is mijn, ja, ik ben in paniek geschoten. Ik heb uh, niet de waarheid verteld tegen mijn vriendin. Ik heb voorgehouden dat ik van niks, van niks weet. En, ja, een paar weken later uh, heb ik toch de waarheid verteld. En sindsdien uh, zie ik heel, heel weinig mijn dochter. En, ja, is mijn vriendin weg. Ja, ja, doordat je uh, die fout gemaakt hebt. Maar misschien nog met name ook uh, vanwege het feit dat je dat niet opgebiecht hebt. Hoe lang is dat geleden trouwens dat dit allemaal gebeurd is? Um, dit is al bijna um, meer dan een jaar geleden. Meer dan een jaar geleden. En heb je sindsdien geprobeerd om die vriendschap te herstellen? Nou, ik zie mijn ex nog uh, wel... En mijn dacht gelukkig ook. Um, want ik heb wel uh, ik heb de leugen wel op uh, mm -hmm. En Daarom is het ook weggegaan. En probeer uh, ook <laughs> met alle en vrikken en wegen probeer ik alles weer terug te krijgen. Maar het lukt niet. Nee, nee Kenneth heeft jouw vriendin bedacht dat, dat zij die vriendschap in ieder geval niet meer wil, uh, wil herstellen. Hoe gaat het trouwens met je dochtertje nu? Ja, hartstikke goed. Uh, het is een hartstikke mooie persoon. Uh, ik ben hartstikke trots op mijn dochter. Ze heeft geen uh, uh, uh, gevolgen overgehouden aan die val. Niks. Gelukkig. Helemaal niks. Gelukkig. Nee, nee, nee. het gaat echt, echt supergoed met mijn dochter. Um, wat, wij, uh, wat, uh, wat mij ook een paar keer gevraagd is, want ik uh, mag mijn dochter onder begeleiding zien. En die begeleiding heeft mij zelfs gevraagd of ik... Ooit wel een dochter wou en die graag heeft mij ontzettend veel pijn gedaan. Want mijn dochter is, is mijn, ja, mijn allerliefste, mijn allermooiste verzinnen maar. Ja, ja, ja, ja. Dus wat dat betreft ben je blij dat jij wel kunt zien... hoewel dat het dan lastig is met een uh, ex-vriendin die die vriendschap niet meer wil, uh, wil herstellen. Hans, ik wens je veel sterkte. Dank je wel voor het bellen. Oké, okay, dank u. En een goede nacht nog gaan wij naar een prachtig liedje over, over jou, over vriendschap... en over de ruimte die vrienden elkaar moeten bieden waar we het net over hadden. Mooi verwoord door Claudia de Breij in Mag ik dan bij jou. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?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 Claudia de Brij, mag ik dan bij jou? Op 16 en 17 mei staat ze nog met haar voorstelling... in het De Lamart Theater in Amsterdam. En daar presenteert ze dan ook haar nieuwe cd. Bo uh, biedt zij meer ruimte aan haar vrienden... dan Mariette Kaandorp in dit liedje? <laughs> zij vraagt. Zij vraagt om ruimte, zij vraagt. Ja. En uh, het is heel duidelijk wat ze vraagt. Is, dat is zo letterlijk. Vind je het een mooi liedje? Nee. En waarom niet? Te sentimenteel. Te sentimenteel. En te, te weinig ruimte om uh, er zelf nog iets van te denken. Dat vond ik spinvis wat je net draaide veel mooier. Ja, daar mag je zelf van denken waar is de, hij het precies over heeft. Precies, dat, dat is niet sentimenteel, maar, maar wel heel gevoelig. Weer sentimenteel in vriendschap? In vriendschap? Oei. Uh... Je vertelde dat je juist op zoek gaat naar mensen die, die, die, die je spannend vinden... en dat je sommige vinden enorm wantrouwen, maar dat ze toch je vrienden zijn... Mm -hmm. Ja, nee, ik, ik, ik denk niet dat ik van mensen hou die te veel op mij lijken. Ik denk dat ik daar, daar niet mee kan omgaan. Ja, maar sentimenteel en vriendschappen, ja, wat houdt dat in? Dat, dat ik heel um, gevoelig, gevoelig ben? of, of um, Nee, ik kan wel heel erg blij zijn als, als ik merk dat een vriend koffie met me wil drinken, ja. Mm -hmm. ja. Dankbare vriend wat dat betreft. Ja, heel dank. Er komen mooie reacties binnen. Uh, je bent natuurlijk niet alleen theatermaker, te maken... maar ook filosofen Ook onze luisteraars. Uh, die, uh, die houden wel van filosoferen. Dat blijkt uit verschillende reacties. Hier een reactie van Simon. En Simon schrijft... Ik denk dat vriendschap de ultieme vorm van liefde kan zijn... waar iedereen naar op zoek is. Ja, misschien heeft dat te maken met... Um, dat er nog steeds distantie is. Uh, in een vriendschap. In tegenstelling tot uh, veel, rela veel, veel relaties die die vorm kunnen krijgen, uh, heb je in een vriendschap distantie. En als er distantie is, dan kun je elkaar zien. Als je, als je helemaal samengesmolten bent of, of in elkaar verstrengeld bent, dan zie je elkaar niet meer. Dus dat snap ik, uh, dat, dat snap ik wel. Ja, dus, dat dus die leuke vriendin van je, met wie je nu vier maanden samen bent, <laughs> dat is niet de ultieme vorm van liefde. Jawel. Maar je hebt verschillende soorten liefde. Ik bedoel, je hebt. Uh, dat... ja, maar je hebt maar één ultieme vorm van liefde. Uh... Nee, dat, eh. Dat, uh... nee, nee, nee, nee. Nee, je, je hebt volgens mij verschillende ultieme vormen van liefde. En ik denk hoe uh, als je in een, in een liefdesrelatie. als je ook van jezelf blijft. Uh, dat je dan in die liefdesrelatie uh, een ultieme, ultieme liefde kunt hebben. Ja, ja zoals Gonny die, uh, het had over de vriendschap die ze voelde met haar, uh, <coughs> excuse, met haar man. Dan eens even kijken naar de uitspraak van René Prins. Uh, die citeert een, uh, een gedicht uit een bundel. En die bundel heet In de kringloop van het leven. En dat citaat luidt... Een mens gebruikt soms zijn hele leven om een illusiegestalt te geven. Mm -hmm. Ja, dat is... Dat is die utopie die we toch nodig hebben. Dus een plek die er niet kan zijn, maar die we wel willen innemen. En. Uh, uh, of dat, dat, dat, dat is ook dat verhaal waarin, waarin we willen, willen leven en willen hangen. Ook al weten we dat dat verhaal onvolledig is. Of veel te hoog gegrepen. Of, of absurd. Of, of misschien wel gevaarlijk. Maar. Uh, dat we inderdaad een soort. Kader hebben of, of ons inderdaad deel voelen van iets dat groter is dan wij zelf. En dat is dan misschien die, die reis die naar, naar die illusie toe. Mm -hmm. um, maar waar we het net over hadden: dat die vriendschap een proces is van um, naar de ander, de hele tijd naar de ander toe bewegen, met de ander toe bewegen. Uh, ja, ik denk dat liefde dat ook is: dat je de hele tijd denkt. Wat, wat, wat is dat nou eigenlijk echt contact? En, en uh, dat je kijkt of dat mogelijk is om, om echt met iemand uh, in contact te zijn. En, en dat heb je natuurlijk bij momenten. Mm -hmm. en, uh, maar als je schrijft inderdaad uh, dat, dat het een constante zoektocht is... om een illusiegestelte te geven... Mm -hmm. dan geloof je er niet in dat, dat die momenten er ook uh, zijn. Ja, maar dat zijn, momenten zijn momenten. Dus die zijn niet eeuwig. En die uh, momenten gaan ook weer voorbij. Want uh, je komt er in iets anders terecht, denk ik. Maar... Uh, ja, een, een, een, ja, maar kijk, het, het probleem van het woord illusie... dat, dat, klinkt, zo, dat, dat klinkt meteen... Um, er zit meteen een soort oordeel in. Ja. Dat het niet waar is. En dat denk ik niet. Ik denk dat wat je nastreeft wel degelijk waar is, ook al is het niet bereikbaar. Het is, het is wel de waarheid die je nastreeft. of Het is een gemis wat je probeert op te vullen. En dat gemis is wel degelijk waar. Ja, en dan, dan ligt de krukste de zin dat je dat woord illusie niet als iets negatiefs ziet. Als je het woord illusie gebruikt, dan vrijwaar je jezelf ook... van een soort verantwoordelijkheid om het te doen. Om dat leven aan te gaan, om die reizen aan te gaan. Dus dat, zo, dat woord zou ik niet gebruiken. Nee, nee dat zou zonde zijn in die ja. zin. Dan nog een laatste uitspraak van Maurits. Wanneer vertrouwen groeit, kan waarde gegeven worden? Waarde willen we behouden, controleren. De uitdaging ligt wellicht in het waardevolle... in vertrouwen los te durven laten. De waarde ligt in het vertrouwen los te durven laten. Ja, dat zegt ja. hij. Ja, het is volgens mij bijna let, letterlijk ook wat Heidegger zei. Dat... Het echte leven is dat je in het onvertrouwde bent, kunt zijn. Waar het ultieme vertrouwde de baarmoeder is. De moeder waar je mee samengevallen bent al vanaf het begin. Mm -hmm. Dan ga je eruit. Dan ben je al in iets minder vertrouwd. Namelijk buiten, wat de, de, de koude lucht en de handdoek die pijn doet aan je lijf. Dan is het op een gegeven moment de vader die zegt... Uh, oké, okay, uh, nu ga je even naar buiten, nu ga ik met, met mama vrijen. Dan, die is dan de eerste die zegt, dit is de wereld. Hm. Get used to it. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> je gaat ga los uit die baarmoeder. En, en, en dat figuur of, of dat proces wordt steeds groter... en steeds onvertrouwder. Um, ja, de wereld is, is, is het onvertrouwde in, is wat Heidegger zegt. Het, het, uh, in, het, in, in datgene zijn wat anders is en wat vreemd is. En, en daar, ja, dat is ook een soort voorwaarde om je, om je te ontwikkelen en te groeien. Ja, dat is nodig om, om, uh, om te groeien. Ja. Om dat uh, onvertrouwde vertrouwd te maken te, tot op zekere hoogte. Dan te nou, komen. in ieder geval erin te zijn en dat ja. te ontmoeten en het aan te gaan. Ja. Vriendschap, vertrouwen, het zijn thema's die twee maanden lang centraal staan in Amsterdam... tijdens die manifestatie My Friend, My Enemy, My Society. Jij bent te dus zien met de voorstelling... ons vertrouwen is nergens op gebaseerd, op 15 en 16 mei in Theater Bellevue. Uh, nu, nu je zo actief meewerkt aan die manifestatie over vriendschap... Uh, is vriendschap dan ook een thematiek waarvan je denkt... ik wil daar ook in de toekomst uh, iets mee doen in mijn werk als theatermaker? Nou, Het was eigenlijk door de vraag van Castum uh, Peregrini... die die manifestatie organiseerde. Ja, het cultureel centrum in Amsterdam. Ja, um, het was eigenlijk door hun vraag... dat ik uh, ben gaan nadenken over dit uh, thema. Ik was natuurlijk al langer bezig met het thema vertrouwen. Maar door hun vraag ben ik het op die manier gaan doorontwikkelen... en... Um, ook, ook, ook omdat ik het in verband wilde brengen met hun andere activiteiten. Dus, dus, dus een tentoonstelling, shapeshifting over wantrouwen. Of uh, een lezing over het autonome individu. Of, een, of Peter Sloterdijk, een filosoof. Ja, een filosoof, ja, die komt naar Amsterdam. Ja, waar, waar, die ik graag lees. Uh, die komt vrijdag in de Bali spreken. Dus, mm -hmm. uh, nou, ontzettend veel dingen organiseren ze... waar ik me graag mee wilde verbinden inhoudelijk. En toen merkte ik dat... Um, dat thema vriendschap vond ik toch wel heel erg intiem. Dat, uh, nou, de, zo begonnen we ons gesprek over vriendschap. Terwijl ik merkte dat ik in het thema vertrouwen wat meer thuis was, om de, of, omdat dat abstracter en, en meer afstand van me heeft. Maar zou vriendschap een volgend thema kunnen zijn? Ik denk het, uh, een, als, een soort, ja, als een soort grond, uh, een, soort, een soort broeiende grondlaag van waaruit ik. Uh, dingen wil, zou willen onderzoeken. Ja, ja, absoluut. Via het vertrouwen naar de vriendschap. Mijn dank ook aan deze manifestatie. Oh, ja, ja, ja, wellicht. Ja. ja. fijn dat je er wilde zijn uh, vannacht. Uh, fijn dat u uh, luisterde ook uh, vannacht. Dat u mailde en twitterde en belde. En als u morgen weer naar Casa Luna luistert, dan hoort u René Beckers. René Beckers die houdt morgen zijn oratie over het uh, verschijnsel filantropie. Het is morgen dan ook de dag van de filantropie. Morgen houdt hij dus die oratie en morgen nacht is hij dan te gast... bij collega Frank Dumors. Voor zo heb heel veel plezier bij Roel Koeners. dankzij wie de nacht weer anders klinkt hier op Radio 1. En namens ons allemaal hier in het Huis van de Maan nog een goede nacht.